Carolijn Barry met het NOS journaal. In zes GGD-regio's moeten positief geteste mensen zelf hun contacten op de hoogte brengen van de besmetting. Door het toegenomen aantal coronabesmettingen heeft de GGD daar geen personeel meer voor. In de regio's Twente, Rotterdam, Kennemerland, Amsterdam, Gelderland Midden en Gelderland Zuid. In de regio Haaglanden geldt de maatregel al een paar dagen. Alleen risicogevallen worden nog door de GGD gebeld. Vorige maand werd in Amsterdam het contactonderzoek ook al een paar weken beperkt. In de Thaise hoofdstad Bangkok wordt opnieuw gedemonstreerd... voor nieuwe verkiezingen en hervorming van de democratie en monarchie. Naar schatting zijn er zo'n 20.000 betogers op de been. Daarmee is het protest een van de grootste ooit in Thailand. Volgens de betogers is de thaise premier na de verkiezingen van vorig jaar... onterecht aan de macht gebleven. In Thailand wordt al weken gedemonstreerd voor meer vrijheden. Eerst waren het vooral studenten... maar nu gaan ook steeds meer andere bevolkingsgroepen de straat op. Zo'n 9000 migranten uit het afgebrande kamp Moria op Lesbos... zijn inmiddels verhuisd naar het nieuwe opvangkamp. Daar worden ze getest op het coronavirus.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 Anna van der Breggen heeft voor de derde keer de Giro Rosa in Italië gewonnen. In de negende en laatste etappe moesten de wielrensters plaatselijke ronde van zo'n 30 kilometer afleggen, met daarin twee klimmetjes. Eerder won Anna van der Breggen de Giro Rosa in 2015 en 2017. Het weer, droog en wat sluierwolken, verder zonnig. In het noorden 19 graden, in het zuiden lokaal 27. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af naar 5 tot 10 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ik ging naar Milaan gaan en ging helemaal alleen. Zelfs mijn trouwing had ik afgedaan. Ik zat er even doorheen. Goedenavond. Hier is hij weer ondergetekende Fred Heij. Vanaf de Tolweg Tina. Dit is ZFM Zandvoort. Met Entertainment for You. Tot 8 uur. En zit je te eten. Eet smakelijk. En we gaan weer lekker een beetje zomerse muziek draaien. Natuurlijk ook tussendoor. En uh, we gaan nog eventjes bellen. De drie begrijpen van Fred Heij. En gaat zomaar door. Blijf erbij. 106.9, 104.5 op de kabel. DAB Plus. 6A. En natuurlijk de kabelkrant. En we gaan lekker verder met een, een lekkere gouden van Jimmy Cliff. En de sunshine. En de music. Hier. Dat was die 106.9 Jimmy Cliff En Sunshine in the music. Lekker gauw houden. Het is weer prachtig weer vandaag natuurlijk. Een heerlijk weekend zo. Dus blijf er lekker bij tot 8 uur en het is Een favoriete plaat op de radio? Dat kan. Want ook in dit uur is het jouw muziek. Jouw keuze. Laat Fred het weten via gmail.com Ik heb zo'n hele vele grote zorgen. Nou, lekker, dan gaan we houden uit, uh, ja, uit de jaren. Wat is het? Uh, begin 80, geloof ik. Vulcano, en als je hamer goed zit. het vulcano. En uh, ja, straks natuurlijk ook nog eventjes uh, Beb en Bert. Dus uh, blijf er zeker bij met de zijklijn. Tentacion. En deze kennen we allemaal natuurlijk. Roll Sanchez. En dan hebben we het over Mas, Mas, Mas. Mas. Oh. Ik weet niet wat je doet met mij, maar ik blijf in die motion. Ik weet niet wat je doet met mij, maar het laat me niet los. Ik weet niet wat je doet met mij, maar ik blijf in die motion. Ik weet niet wat je doet met mij, maar het laat me niet los. En in Al final Ik Als je een verzoekje aan wil vragen, kan dat hoor. Zfmartiesten.nl eventjes naar beneden scrollen, dan uh, kunt u daar gewoon uh, ja, even een mailtje sturen.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 Ik Zendig van Zandvoort en Omstreken. Wat land hier in Zuiden, daar op het straat, daar lag mijn droom.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 Ik kan nooit meer van jou heen. Dan. Henk Bernhard. En hij had het over zonder grenzen. Eindeloos. Dat allemaal hier vanaf de toerweg 10 106.9, 104.5 op de kabel. En uh, DHB Plus 6A natuurlijk op de kabelkrant. En we hebben iemand in de uitzending. En dat is Alwin. Hey hallo. Ons. Ja, hele goede avond. Hoor je hè? Alwin? Ja, in ieder geval. Ik blijf heel stil staan op de plek waar ik nu sta. Ja, Zit je in het dorp? <laughs> ik ben nu op de baardland. <laughs> Oké. <Okay. laughs> we zijn een heel slecht bereik, dus, maar ik blijf gewoon braaf staan waar ik nu sta. Oké. Okay. Hé, hey, ja, waar we jou voor bellen is natuurlijk over die, uh, over die leuke Polonaise van anderhalve meter. Ja, precies. Ja, de andere Polonaise. Ja, ja, maar, ja. Hoe, hoe is dat zo ontstaan? Eh, het zal waarschijnlijk met de corona te maken hebben. Dat klopt. Ja, nou het was uh, zo natuurlijk in maart. Er uh, was in één keer de agenda helemaal helemaal even komende jaar. En, en ja, allemaal onzekerheid en onduidelijkheid. Het mochten toch nog uh, optredens doen uh, op zowel Koningsdag als op, uh, op 5 mei. Ja. En uh, toen stonden we in een heel klein plaatje. Want toen mochten we optreden voor, uh, voor ouderen en die hadden ze uh, uh, stoep gezet. We begonnen zingen en ja en een meum van 150 of zo mensen te kijken. Maar dat kon eigenlijk helemaal niet. Zeker natuurlijk in die tijd was dat heel lastig. Natuurlijk heel gezellig, maar ja, ja, ja, wat moet je dan? En ook die mensen wilden mee gaan dansen. Ja. Nou ja, wat we kunnen doen, wat we kunnen doen is dan één lange polonaise maken. Dus je strekt je armen, je haalt een, een, een halve meter, en ongeveer anderhalve meter, maakt wel één lange polonaise. We eigenlijk in één ja, keer polonaise van, nee, want de ongeveer 15 mensen af. Ja. En dus we hebben de anderhalve meter polonaise. En zo is die eigenlijk ontstaan, als een soort grapje eigenlijk. Oké, okay, het is gewoon eigenlijk, ja, ja, geluk bij een ongeluk, zeg maar. Ja, ja, dat klopt. En, en toen kwam ik, uh, ik was in de week bezig in de studio om wat dingen op te nemen en wat dingetjes te componeren. En toen zei ik, die jongen is gehoord, ze hebben afgelopen weekend de anderhalve meter polonaise gedaan. En de anderhalve meter polonair, nou, dus het een liedje is, is ontstaan. Dus we hebben het in de studio uh, geschreven. Ja. Pascal de Vormen heeft een tekst opgemaakt en uh, een andere Pascal van Linde heeft er een mooie clip uh, bijgemaakt. En zo is, die, uh, zo is die ontstaan. Ja, nou ja, ja prettig eigenlijk. He, want ze, ze ja. zo Ja. Ik, ik zeg altijd maar, eh, van, van het een ja, komt toch eigenlijk wel het ander. Klopt, inderdaad. Het leuke van ons op zich hebben we met een heel clubje met, met allemaal vrienden gedaan om, om het te maken. En we hebben er heel veel plezier aan gehad om het liedje ook alleen om, ja, te maken zeg maar. En op de ja. Dus ook, ja, dat is ook gewoon leuk hè. Ja, zeker. Hé, hey, ja. eh, nou hebben we deze anderhalve meter polonaise, maar heb je, heb je eigenlijk al wat nieuws op de plank liggen of niet? Ja, we zijn heel stiekem een beetje... Nou, we noemen dat heel netjes dan, dan demo. Dus dan maken we proefopnametjes om te kijken wat, het, wat ze kunnen zijn. Wat wat al op de plank liggen. Ja. En uh, met de jongens van de studio gaan we een paar avondjes bij elkaar zitten... om eens uh, ja, wat plannen weer uh, uit te spuren. Maar daar liggen we een stukje klaar. Dus ja, we gaan kijken of we dan misschien in december of anders januari... We dat nieuws uh, kunnen uitbrengen. Ja, is dat... Uh, waar moeten we dan aan denken? Aan, uh, ook een beetje in de, in de genre van uh, uptempo polonaise? Of uh, is het uh, wat, wat meer... Uh, ja, en een, een ballet. Ja, we hebben een aantal op een gegeven moment een echt levensliedje hebben liggen. We hebben een, een, een, een stuk. Ik wil wel gewoon eens een keer een, een mooi liedje willen doen, zeg maar. De, ja. de laatste jaren hebben best wel singeltjes gedaan. Elk jaar hebben we geprobeerd heb ik geprobeerd een single uit te brengen. Ja. En daar heel veel vaak een, een, een tempo liedje. Maar ja, ik vind het ook wel eens leuk om gewoon iets wat moois te maken. En, ja, een wat ja, serieuzere de... werk, zeg maar. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. We gaan het afwachten, Alwe. Ja, dus ja, zodra dat het klaar is, dan, uh, ja, dan we het uh, jou natuurlijk te vinden. Ja, ja. ja, hey, ja de, helaas is de verbinding wel slecht. Want zo nu en dan val je toch weg. Maar ik ken ik, ik er in ieder geval wat van maken. Dus, dus dat scheelt. Ja, ik, blijf, ik, blijf, ik, blijf, ik blijf stilstaan. Ik durf niet te verroeren Nou, ja, maar goed. Uh, hey, uh, kunnen die mensen jou nog ergens volgen? Ja, ze dus kunnen best even kijken op de, op de website www.alwin.nu. www.alwin.nu En daar staan eigenlijk alle linkjes op naar Facebook, naar Instagram, eh, Spotify. En wat ook heel leuk is om even te kijken op YouTube. Want er staat die clip op van de anderhalve waterponese. Ja, met de ja. ja daar hebben we ik toch wel ja. gedaan. Ja. Ja. ja, want het is echt ook, en wat vind ik heel belangrijk om te vertellen op een gegeven het is natuurlijk een hele moeilijke tijd. En sterker nog, we gaan heel zachtjes toch weer richting de Tweede Golf. Ja. En voor heel veel mensen die natuurlijk hun baan verliezen en, en, en thuis zitten. En ja, dan is dat natuurlijk gewoon wel een drama. maar we hebben toch wel een beetje geprobeerd met die anderhalve meter polonaise om daar eens goed knipoog aan te geven. En toch te proberen een beetje de mondhoekjes toch naar boven te krijgen. toch ja. de nog uh, door het leven te kunnen gaan, zeg maar. Ja, dat, uh, ja, dat is inderdaad uh, ja, een positieve gedachte, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. En, uh, en ik hoop uh, dat, de, dat de mensen ook een beetje uh, positief blijven natuurlijk. Want uh, het negatief is al genoeg. Precies, ja. En dat wordt allemaal zo zwaar, hè. Dat is... Uh, ja, we hebben eigenlijk toch wel geprobeerd met het liedje, met, met het melodietje, met de tekst, maar ook zeker met de clip, om dat toch met de knipoog uh, te benaderen. We zeggen, god, we snappen het. Het is echt heel moeilijk. Het is voor iedereen echt wel een beetje krauwen en krabbelen. En ja, we toch wel er heel veel dingen. We kunnen ook heel veel dingen gewoon niet, zeg maar. Ja, dan moeten we toch wel proberen om een beetje te blijven lachen, hoe, uh, hoe moeilijk dat soms ook is. Ja, inderdaad. En, uh, ja. Uh, wij, wij, wij blijven meelachen. En uh, we gaan je horen. Nou, kijk. Ja, super, heel. Alweer een punt en, uh, uh, nu, hè, was het? Ja, nee, weer een punt nu. Daar is eigenlijk alles, uh, alles te vinden. En uh, wij gaan lekker gewoon met door met schrijven en componeren van, van uh, mooie liedjes. En dan, uh, nou, dan komt er zeker wel wat, uh, wat nieuws aan. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, we gaan het afwachten. We gaan hem lekker draaien. De anderhalf meter polonaise. Hé, hey, dankjewel voor de aandacht. En een groetje aan de luisteraars. Ja, en uh, jij ook groetjes daar. Ja, <laughs> op, het, uh, ja, op het slechte ja, punt waar je staat. <laughs> ja, we gaan terug naar de buik. Gelijk heb je. We zijn vrij vanavond, dus gaan we gaan lekker barbecue. Het weer is lekker, dus dan het komt het wel goed. Oké. Okay. Nou ja, in ieder geval vanaf deze kant uh, eet smakelijk alvast. Hé, hey, dankjewel. Hé, hey, groetjes. Oké, okay, joh. Hoi, hoi. Jo, hoi.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 El, Amor. El, Amor. El, Amor. El Amor. waren de prachtige klanken van Golion Iglesias El Amor. En daarvoor hoorde u natuurlijk Alvin rennen. En dan had het over de anderhalve meter Polonaise. Uit. de Entertainment For You. Dutch Top 5. Ja, en dat is die dan. Brace en...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 1 radiostation. Radio radio, radio. Welkom bij jouw nummer één. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. Maxi Priest en Wild World. Aangevraagd door Jeroen. Jeroen, leuk dat je luistert. Welkom. ZFM Zandvoort, Entertainment for You. Tot de klokjes van 8 uur. Dat allemaal op 104.5 op de kabel. En natuurlijk DAB+. Plus. 6A. She's really evil, baby I'm breathing Zandvoort en Omstreken. Dennis Clearwater Have you ever seen the Rain? En natuurlijk hebben wij weer iemand in de uitzending, oftewel aan de telefoon. Robbie, ja? een hele goede avond. Ja, goedenavond vanaf de A28. Ja. ja we horen al heel veel, heel veel herrie op de achtergrond. Ja, ik ga, ik ga zo tanken dat het een beetje mee zit dan uh, over een paar seconden dan, uh, dan staan we stil. Dus, uh, ah, oké, okay. ja, maar je zit wat raadloos, neem ik aan. Ja, ja. We zijn draadloos We okay. zijn een onderweg naar een, naar een optreden. Ah, oké. Okay. Hé, hef um, het glas. Ja. Ja, dat is een heel ander ja. nummer dan waar je toen hiermee in de studio was. Ja, ik, ik, de stem herken ik nu weer. Klopt, jij ja, was toen in de studio. Ja, het is inderdaad een ander nummer. De vorige nummer was een pallet. En uh, toen dacht ik van nou, vorig jaar van nou, weet je wat... Ik wil toch wel eens een keertje een, een, een gezellig nummer maken. Ja. En dan zag ik mezelf zitten met een hoop vrienden op het terras, in de zon, pilsje erbij. En dan heffen we het glas. Ja, niet wetende dat uh, het corona eraan zat te komen. Dus ja, dat hebben we in de koelkast gezet. <lacht> en, toen we ja. en toen we dachten dat het weer kon, hebben we hem uitgebracht. Maar uh, ja. Ja, eigenlijk en, en tij, nog niet, hè? Nee, tij, tijd tij, tij, tij is weer aan het keren, hè? Ja, nou goed. Uh, uh... We kunnen thuis ook nog wat heffen, een glas heffen, natuurlijk. Ja, zeker, zeker, zeker, zeker. Ik bedoel, ja, en kleine feestjes mogen we inderdaad nog, als het maar verantwoord is. Ja, ja, we houden het gewoon goed in de gaten. Ja, toch? Ja, ik bedoel, ja, dan maar 50 man, weet je. Het is zo, ja. ja. Kan, ook heel, kan ook heel gezellig zijn, Frits. Ja, dat dacht ik wel. Ik zeg altijd back to basic, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. De lucht is nog nooit zo schoon geweest als nu, hè? Ja. <laughs> ja Dus ja. Hé, hey, maar... Uh, ja, je ja. hebt het gelost. Uh, heb jij uh, wat nieuws op de plank leggen dan? Uh, of of, of nou, zijn er wel ideeën, maar nog niks ja, ideeën, concreet? Is, nee, niet concreet. Ideeën zat en... Uh Zoals nu ook, de optredens beginnen nu weer een beetje te komen. Ja. Uh, mondje, het maat. Ik, wij verkeer ons in de gelukkige omstandigheid dat we erbij naast werken. Uh, dus uh, wij hoeven er niet van te leven. Nee. Maar ik heb wel. Uh, ja, ik vind het wel erg voor alle collega artiesten zeg maar, die ervan moeten leven. Want dat is volgens mij op dit moment. Uh, kommer en kwel, zeg maar. Ja, ik heb, uh, ik heb er inderdaad uh, verschillende gesproken. En uh, ja, dat is inderdaad. Uh, kommer en kwel. Dat is inderdaad ja, waar. Nou. Ja. We, we moeten het maar meedoen doen uh, wat het is, hè? Ja, ja, ja, ja. ja en dan, dan, dan, dan hebben we het niet over de allerkleinste natuurlijk. Eh, nee. ook, ook die hebben. Nee. Nou, maar die, ook, ook die hebben er last van. Eh, eh, laten we ja. een paar namen noemen: Marco Besato, eh, Frans Bauer. Eh, dat soort mensen. Ja. ja, die hebben er ook gewoon last van. Zo simpel is het. Ja, nou, niks, niks aan te doen. We uh, ja, hebben het gas eruit gebracht. En uh, die loopt op zich uh, redelijk goed, moet ik zeggen. Ja. En. Uh, ja, ik denk dat wij uh, het uh, ook allemaal afwachten. Uh, ik denk dat er weinig nieuwe nummers uitkomen op dit moment. Ja. Uh, we wachten gewoon af wat, uh, wat het uh, allemaal gaat, gaat gebeuren met de corona. En dan uh, hebben we wel plannen plan om volgend jaar weer wat feestnummers te gaan maken. Jazeker. Ja, want jullie zijn nog wel te volgen ergens op YouTube of... Uh... Ja, YouTube, uh, uh, samen met, uh, met Hans Karras ben ik nu het uh, eh, duo Super Hollands, zijn we onderweg naar een, naar een optreden ja. en uh, ja, dat loopt ook allemaal lekker door. En daarnaast uh, mijn solo uh, carrière, zeg maar, het, uh, ja, dat loopt dan ja, lekker door. Ja. Ja. Oké, okay. ik denk dan nou, wel, ik denk dan zo... <laughs> wel, wat zei jij Robby? Ik zeg, uh, er is eigenlijk weinig nieuws onder de zon op dit moment, hè. het is uh, alleen maar het nummer wat uitgebracht hebben en uh, ja, voor de rest loopt alles lekker door. Ik zou zeggen tegen de mensen, uh, blijf allemaal gezond. En, uh, en, en houd toch allemaal een beetje afstand en geniet van het mooie weer en van een nieuwe nummer. Ja, dat sowieso. Toch? Gaan we doen, Robby. Dankjewel hè. Hey, en uh, graag tot ziens uh, ja, hier in de studio Dankjewel. gewoon weer een keertje. Hè, als het een ja, beetje achter de rug is, dan... Uh... Dat gaan we zeker doen. Tot gauw. Oké. Okay. Hé, hey, veel succes vanavond. Dankjewel. En een goed weekend. Hoi hoi. Hoi hoi hoi. Vandaag is een dag om nooit te vergeten Pluk de dag, geniet van het leven Ga ervoor, het is toch zo voorbij Met vrienden op stap, een biertje drinken Geen gezeur, de glazen klinken Zit er iemand even doorheen Dan nemen wij hen gezellig met ons mee Ja, hebt een glas en proost, maar mee. Lekker thuis of in het café, We vieren feest tot morgen vroeg. Half het plein of in de vroeg. Ja, ja, hebben glas en proost maar mee. Lekker thuis of in het café, Nee, je voelt zijn nooit alleen. Met vrienden om je heen. Of zit het je tegen? Iemand zit voor mijn praatje belegen. Blijf dan niet alleen en kom maar mee. Een drankje erbij, denk niet aan morgen. Alleen maar plezier, vergeet je zorgen. Zit er iemand even doorheen? Dan nemen wij hem gezellig met ons mee. Je ja, hebt een glas en proost, ga mee. Lekker thuis of in het café, we vieren feest tot morgen vroeg, op het plein of in de vroeg, ja, ja. Heb een glas en proost maar mee, lekker thuis of in het café, nee je voelt je nooit alleen, met vrienden om je heen.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 Ik verdwaal in haar ogen, geniet steeds weer van haar lach. Ik zou echt alles geven, dat ik een keer met haar dansen mag. Dus kom nu dicht bij mij, want ik wil dansen, ja dansen de hele Het is net als een wonder zo mooi En wil zij me verleiden Speel ik geweldig haar prooi Dus kom nu dicht bij mij Want ik wil dansen, ja dansen Dat je met me dansen gaat. Slechts één blik, op één woord van ja, dat volstaat. Want ik wil Ik ben Bert in de naastaten en wat fijn dat je luistert naar Entertainment for You bij ZFM Zandvoort. Hayu, paraplu! Dan weer het eerste uur van Entertainer for You zit er weer op. Ik zou zeggen tot zo in het tweede uur. Blijf erbij Entertainer for You. Zodanig zo natuurlijk met uh, Bep en Bert, de drie begrijpen van Fred High. Dus uh, ja, nog genoeg muziek. Tot zo! En tot zover het ritme van ZFR. via de kabel op 104.5